Geert Verdict, de zanger van Buurman, jullie eerste plaat, jullie debuut, heet Rocky komt altijd terug. Dat is meteen een dubbelalbum geworden. Dat is een serieus debuut. Ja, inderdaad. Het is heel organisch gegroeid eigenlijk. Omdat, ja, je moet weten, ik, ik kan geen noten lezen. En ik denk eigenlijk in melodiekjes, in deuntjes. En ik, ik, als ik een deuntje heb, dan speel ik dat gewoon gauw op een minidisc in of, of, uh, of een radiospelertje of weet ik veel. En dan leg je dat voor aan de mannen en die, die doen daar dan echt muzikaal uh, wonderen mee. Of uh, dat groeit door tot, tot een song of zo. En met de eerste gesprekken met Jo, onze producer, Jo Franke, um, zei ik hem van ja, ik zou eigenlijk heel graag ook tussen die nummers zo deuntjes willen en muzikalletjes en sfeeretjes en, en, en soundtracksjes en zo. Hij zei van ah, is goed, is tof idee, werk er eens een paar uit. En ik, ik heb er dan een heel hoop uitgewerkt, plus de andere buurmannen kwamen ook aan met, met hun melodiekes Plus Wim, die heel mooie arrangementen gemaakt heeft voor ons, um, die kwam ook met muziekhalkens. En op het einde hadden we er zoveel dat we te veel hadden voor één plaat. Ja. En, maar we geloofden wel in die, in die, in die, in die sferikjes En toen was het, eigenlijk het idee gekomen van laten we dan gewoon een tweede plaatje maken met die soundtracks op. Ja. En een één plaat met dan de, de, de, de songs op. En voilà, zo is het idee gekomen. Het is, het is zeker niet zo van... het begin dachten, van, hm, moeten ze iets speciaals doen? Of zo. Het is heel organisch gegroeid en heel... Ja, heel puur tot stand gekomen. Ja. Jullie songs zijn eigenlijk kort verhaaltjes op zich, hè? <laughs> ja, dat probeer ik toch te doen. Ik, ik... Enfin, het verhaal in een song... Bruce Springsteen is daar een koning in en uiteraard zijn er nog... Bijvoorbeeld Joe Henry of, of Ray LaMontagne. Dat zijn echt... Die mannen die kunnen nummers schrijven die je ziet. En dat is echt iets wat ik ook probeer te doen. Of ay, ik ben erachter allee, achteraf pas achtergekomen dat dat dus hetgeen is wat, wat mij raakt. Want in het begin schrijf je nummers en, en je hebt een, een gevoeligheid voor een bepaald soort teksten, een bepaald soort nummers. En achteraf word je er pas eigenlijk gewaar van wat dat dan eigenlijk is. En, en dat is een heel belangrijk element voor mij. Dat je, dat je songs schrijft, dat je verhalen vertelt die je die je ziet gebeuren. Ja, het zijn poëtische, filmische teksten uh, die je brengt. Een soort beeldende taal die je oproept. Zelf ben je uh, beroepshalve ook met beeldtaal bezig. Als zelfstandig uh, videojournalist. Hoe krijg je die beeldtaal omgezet in beeldende taal? Dat is een, een, een heel belangrijke wisselwerking voor mij. En als ik, als ik reportages maken of documentaires, films dan, dan voel ik mij echt met mijn, met mijn twee voeten in het leven staan, om het duur uit te drukken en ik kom mensen tegen die mij inspireren en ik, ik mag verhalen optekenen die, die puur zijn en ik denk wel dat daar heel veel inspiratie in zit voor mij en gewoon omdat ik, omdat ik als ik dan songs schrijf um, kan, ik, kan ik putten uit een, een heel arsenaal van, van dingen die ik gehoord, gezien uh, en beleefd heb. En op die manier kom je echt tot, tot een hele pure film dan. Ja. In je songs, in je, in je songteksten. Mm -hmm. um, dus op die manier komt dat eigenlijk een beetje tot stand. En andersom ook, als ik, als ik muziek maak, als ik dan mijn deuntjes maak, als ik mijn muziekalkes uh, op piano, tokkel <laughs> of mijn gitaar, dan inspireert mij dat. Die sfeer die daarin zit, inspireert mij als ik, als ik films monteer. Dus het is echt een wisselwerking die ik heel belangrijk vind. Die muziekalkussen waar je het over hebt, vaak op verschillende platen toch, zijn dat vullertjes van platen. Wat mij hier opvalt, is dat bij jullie die mede zitten van jullie plaat. Ja, absoluut. Ik, ik, kijk, sommige, sommige gevoelens, kun je niet uitdrukken in woorden. Maar wel in muziek, dat is het schone ervan. En vandaar dat die, dat die instrumentalen gezegd heel belangrijk zijn voor ons. En, en dat die ook mee het verhaal vertellen van Rocky komt altijd terug. Uh -huh. en, en het verhaal van Buurman. Um, dus inderdaad, het is zeker geen opvulsel of meer nog. Het, is, het, is, het bepaalt medesfeer, de sfeer, mee het karakter van Rocky komt altijd terug. Ja. Wat voor genre brengen jullie nu eigenlijk? Want ik hoor daar pop-invloeden, country-invloeden, folk, jazz. Er zit wat heimwee in. Uh, Kleinkunst ook? Ja, te, pff, ze vragen mij dat vaak van wat doet jij nu eigenlijk? Maar wij zijn gewoon buurman. Um, en welke stempel de mensen zo nodig op ons willen drukken, mij maakt er eigenlijk geen bal uit. Wij doen gewoon ons ding. En als dat instrumentalekes zijn, zijn er instrumentalekes. Als dat verhalen zijn, dan zijn er verhalen. Als dat wat rocky of rockerige touchjes hij heeft, of, of walsjes, of melancholie, of brel, of... of God, het kan, kan van alles zijn, als het maar puur is, als het maar van, van, van binnenuit komt. Mm -hmm. En dat doet het. <laughs> en daar ben ik heel gelukkig mee, dat dat ook zo op de plaat is gekomen. Mm -hmm. Mede dankzij Tom, Jo en Wim. Um, dus dat, dat is echt... Uh, en de buurmannen. Mm -hmm. Het is een heel rijke plaat naar instrumentatie toe... De tuba komt erin voor het harmonica, de ukulele en, enzovoort. Uh, ja, ja, dat klopt. <laughs> dat is uh, juist samengevat. Um, en dat is, dat is heel gek gekomen, omdat we waren voor de plaat um, hadden we gewoon twee weken van voor tot achter gerepeteerd. De ouders van onze bassist die waren op reis, dus we hebben heel de huizen gepalmd. Um, in elk kamertje stond er wel een versterker of een piano of een chance dat die mensen even weg waren, want die kregen een attack anders. Um, en, en, en we waren echt op zoek om, om nog een paar touchjes te hebben. Nog iets meer grijn, nog iets meer... Allee, ik weet niet wat het was. En op een bepaald moment hadden we het idee dat we de lokale harmonie gingen vragen, de fanfare. Om een paar deuntjes mee, te, allee, mee aan te zwellen, mee fond te leggen met blazers. Maar we kregen die mensen maar niet in dat huis, want die moest werken, die hadden al afgezegd. Dus wat doen we? Koen, onze bassist, die ook in de fanfare speelt. Die zei van, oh, witte, kom." de mee. We hebben heel die noten vol, vol instrumenten gestoken van de fanfare. En we zijn in, in het huis van Koen zijn ouders eigenlijk beginnen, lijntje per lijntje beginnen op te bouwen. Mm -hmm. Dus Koen speelt al die dingen zelf, al die blaasinstrumenten speelt hij gewoon. laarsje per laarsje. En dat gaf... Het is niet allemaal even juist, maar dat gaf zo de juiste... Het juiste charisma nog. Het juiste charmante kleur aan de plaat die we eigenlijk echt zochten. Mm -hmm. En... Toen we daar die weg waren geslaagd, toen, toen, toen wisten we ook dat we iets heel unieks in, in handen hadden. En um, ook harmonium en, en, en raar toestandetjes, dat geeft er, die, ja, dat, geeft er dat randje aan. Hè? Die korrel, die grenen die we, die we zoeken uh -huh. en die het verhaal helpen om, om, om heel puur um, te zijn. Uh -huh. Die puurheid wordt hij ook ondersteund door het feit dat misschien een aantal zaken autobiografisch zijn. Ik denk aan Middellandse Zee, waar dat je heimwee hebt naar vakantie. Tuurlijk, ja. ja. Ik, ik, ik, ja. ik zei net van, van dat reportagewerk. Ik, ik, al, al mijn teksten zijn wel terug te leiden tot er is een bepaald ding dat ik meegemaakt heb. Of, of een flart, of, of iets wat ik meegemaakt heb en dan verder begon te denken. Of iets wel iets tegen mij gezegd is. Ofzo. Dus alles is... ...heeft zijn wortels in, in, in het hier en nu. De, de, het is ook, de songs zelf zijn ook vrij universeel. En daarmee bedoel ik van, iedereen is wel eens 18 geweest, bijvoorbeeld, en kent die gevoelens. Iedereen heeft wel eens met, met twee maten op reis geweest en veel te weinig geslapen en veel te veel gedronken. En dan teruggetuft met, met een, auto, een veel te hete auto. Um, dus in die zin is dat allemaal heel universeel, heel herkenbaar ook, heel hier en nu, van bij ons. En, en dat is ook weer een constante tussen al, al, die, al die nummers. In die nummers verwijs je ook in je teksten naar Raymond van het Groenewoud en Johnny Cash, idolen? Zeker, Raymond van het Groenewoud is, is een van... Ik herinner me dat ik, dat ik een manneke was van 12 jaar, of 13 of zo, en ik, ik was een fervent basketballer. Dus ik stond op, ik baskette, ik ging naar school, ik kom terug thuis, ik baskette. En dan tegen tien uur van, shit, ik heb nog huiswerk. <laughs> en s'nachts droomde ik van basket. En toen ik vijftien was, toen uh, heb ik mijn, mijn knie zeep gebasket. Dus alles was kapot. Mijn gevrichtsbanden, kruisbanden, kapsel, mijn alles in de frut. En, maar ik herinner me wel dat mijn broer toen ten eerste een had. En ik zat daar met een gips van, van mijn heupte aan mijn enkels. Dus ik kon niet van plaats, Dus ik kon een beetje gitaar spelen. En dat mijn broer ook een van zijn eerste cd'tjes kreeg van mijn tante. En op dat cd'tje stond de top 50, of weet ik veel wat. En op dat cd'tje stond uh, Je Veux L'Amour van Raymond van Groenewoud. Hmm. En ik kende toen eigenlijk vrij weinig van muziek, maar ik weet wel dat dat nummer mij echt, echt diep raakte. Dat was plots een verhaal dat ik ook zag gebeuren weer. En, en die... Die grijn, die roep van Raymond van het Woud op die song, dat, dat raakte mij echt van voor tot achter. Dus in die zin was hij er van, van bij het beginnen bij en dan ben ik gewoon op dat gitaarke beginnen beginnen tokkelen en doen en, en zoeken en, en een beetje bezighouden zonder muziekschool dan, want dat heb ik nooit gehad en dan komen we daar stukjes aan nummertjes uit en zo is dat verder gegroeid eigenlijk en Johnny Cash ja, de, de, ja, de platen die die man gemaakt heeft, dat is gewoon een icoon en een groot voorbeeld op vlak van songwriting en performen ook, als, als die man op een podium die gaf zich helemaal en, ja er zijn, zijn nog voorbeelden, maar dat zijn toch twee zeer belangrijke voor mij. Na songwriting toe, conserveblieke levensstijl, waar haal je dat? <laughs> ja, kijk, dat is een uh, ook, ook weer waar ik de rest haal. Dat is gewoon een periode toen ik student was. Het conserveblieke levensstijl, ja, dat, dat valt allemaal samen voor mij. Mm -hmm. Het is wat het is en, en het, is ook, het is ook wat de luisteraar ervan maakt. Kijk, voor mij betekent een conserveblieke levensstijl... Betekent hoe ik mijn leven ingericht had, in, in, ja, een beetje in de studententijd. Of, of mensen die nog altijd zo leven. Of, of, maar voor u kan dat iets helemaal anders zijn. En dat is ook goed. Je hoeft mijn film niet te zien. Als je maar een film ziet. Als je maar aan een concert van een buurman komt en zegt van... Ah ja, daar gaat dat over voor mij. Punt. Je hoeft, hoeft, hoeft mijn film niet te zien. En dat is, dat, dat is mooi dat dat ook lukt. Um, dat ik ook mensen tegenkom hey, Dat nummer, volgens mij gaat dat daar over. Dan kom ik even later iemand anders tegen. Dat nummer, dezelfde nummer, dat gaat volgens mij daarover, wat lichtjes anders is. Maar zolang ze... Ja, ze hebben wel een eigen film gezien. En dat vind ik een groot compliment als songwriter. Heel wat twintigers, heel wat jongeren herkennen zich in jouw teksten. Ik heb gezien in de zaal, ja, vrij veel jonge mensen. Uh, ja, ja, ja, mooie, jonge, frisse mensen. <laughs> maar ook, ook mensen die iets ouder zijn. Goh ja, ze vragen soms van wie is uw doelgroep en dan ben ik er al achter dat het niet per se de leeftijd is. Vaak jonge mensen, maar ik, ik, zie, ja, ik zie ook, ook ja, mensen 50, 60. Dus net was er zelfs nog iemand van 70 jaar die mij het compromisie had wensen van man, eigenlijk nog iemand die mij zo raakt, die, die, die, die, die verhalen vertelt, die ik heb meegemaakt. Dus Dat is super. En dat hoeft niet per, op, op leeftijd te steken, maar zolang ik ze maar raak en zolang ze hun een film zien, ben ik een gelukkig mens. Oké, okay, dankjewel. Nog heel veel succes. Zeer graag gedaan. Bedankt.